10 uur, dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Ondernemers reageren op de kritiek dat ze te weinig innoveren. De uitslag van de gewelddadig verlopen verkiezingen in Bangladesh komt er zo aan. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens. De eerste Nederlandse militairen vertrekken vandaag naar Mali... om de Nederlandse deelname aan de vredesmissie voor te bereiden. De 14 kwartiermakers bereiden de komst voor van de hoofdmacht van 350 Nederlanders. Wij zijn de eerste groep die gaat en onze taak is om de komst van de rest natuurlijk voor te bereiden. Ja. En daarom zullen we als eerste afspraken maken met de VN en starten eigenlijk met het voorbereiden van het bouwen van het kampement. Het is de bedoeling dat de rest van de militairen in maart naar Mali gaat. De Nederlanders gaan vooral informatie vergaren over de activiteiten van moslimextremisten En verder gaan ze Malinese agenten trainen. Het vliegtuigonderhoudsbedrijf Fokker Services zit in de problemen en moet reorganiseren. Doordat er steeds minder Fokker vliegtuigen zijn, omdat de vliegtuigbouwer in 1996 failliet ging, neemt ook de hoeveelheid werk voor Fokker Services steeds verder af. Het is ook niet gelukt om voldoende opdrachten voor andere vliegtuigen binnen te halen. Het bedrijf bekijkt de komende weken hoe het verder moet. Economie-redacteur André Meinema. Een reorganisatie sowieso. Uh, of daar gedwongen ontslagen bij zullen vallen uh, is ook niet helemaal duidelijk. Je kunt ook nog andere opties denken. Misschien wel, wel splitsing of uh, verkopen van onderdelen ervan. Maar in ieder geval het personeel is ingelicht. Het bedrijf werkt nu de komende weken aan een plan. Het moet ergens zo half februari, eind februari op tafel liggen... zodat je wat meer duidelijkheid krijgt. Bij Fokker Services werken 700 mensen. Bij een ongeluk met een lijnbus bij Nijbeets zijn 9 mensen gewond geraakt. Voor zover de politie weet hebben de gewonden voornamelijk... gezichts- en nekletsel opgelopen zijn de verwondingen niet ernstig. De bus nam even voor acht uur de afslag Nijbeets van de A7... tussen Drachten en Heerenveen. Door nog onbekende oorzaak vloog hij uit de bocht en botste tegen een boom. Vitesse heeft niet overwogen om het trainingskamp in Abu Dhabi af te zeggen... omdat speler Dan Mori het land niet in mag. Volgens een woordvoerder van de club was thuisblijven geen optie. Mori mag het land niet in omdat hij een Israëlisch paspoort heeft. Op het besluit van Vitesse om toch te gaan kwam veel kritiek volgens de woordvoerder was de club verplichtingen aangegaan... zoals twee oefenwedstrijden tegen Duitse clubs. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt met 11 tot 13 graden bijzonder zacht. Wel waait het stevig aan zee. Vanavond afnemen de wind en droog. Morgen eerst droog, maar later weer regen bij een graad of 11. We even verkeersinformatie informatie, John Bakker. Viel is nog op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Kadoule en Westpoort, drie kilometer. De linker rijstrook is afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Lunette, 4 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met Zwitserleven maandsparen. Je stort een vast maandbedrag en je spaargeld is vrij opneembaar.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 Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Het aantal longkankerpatiënten kan omlaag... als ze tenminste op tijd worden gescreend. Johnny Jordaan is een kwart eeuw geleden overleden. Mocht u dat soms denken, hij was zeker niet de eerste volkszanger. Als Louis Davids er niet was geweest... dan, uh, ja, dan had het er toch allemaal wel heel anders uitgezien. En nu is het bedrijfsleven. Innoveren ze daar nou te weinig of niet? Ja, er wordt te weinig geïnnoveerd in Nederland door het bedrijfsleven en de overheid. En dat is een gevaar voor onze economie. Dat zei Henk Volbedaar, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid, eerder in de ochtend. Aan de lijn is nu Hans Biesheuvel, is van ondernemersorganisatie ONL. Meneer Biesheuvel, goedemorgen. Goedemorgen. De ONL staat voor Ondernemers Nederland. U was tot voor kort de voorzitter van MKB Nederland. En er wordt wel voldoende geïnnoveerd in Nederland, zegt u. Leg eens uit. Nou ja, ik vind Nederland een fantastisch innovatief land. We hebben natuurlijk een geweldig ondernemersklimaat in Nederland. Er zijn heel veel ondernemers die kansen zien die ook bezig zijn om het bedrijf sterker te maken. En uh, meneer Volberda, die ken ik. En die kijkt altijd naar de RD-uitgaven. Dat zijn de, zeg maar, de officiële cijfertjes wat bedrijven uitgeven aan uh, research en development. En op zichzelf heeft hij er wel gelijk in dat dat percentage lager is dan uh, bijvoorbeeld in een aantal andere landen, zoals in Zweden. Maar daar staat, in die cijfers komt niet tot uitdrukking ja, wat ondernemers doen. Uh, aan innovatie. En ondernemers staan toch echt aan de basis van alle belangrijke innovaties in Nederland. En dat, uh, ja, die, die kracht zeg maar, die neemt hij niet mee. En ik ben heel erg optimistisch over die kracht van ondernemers in Nederland. Ja, maar hij zegt juist, die, die, die Nederlandse bedrijven die zijn alleen maar bezig om zo snel mogelijk uh, goede zaken te doen. Dus efficiëntie, aandeelhoudersbelangen staan voorop. En dat gaat allemaal ten koste van onderzoek en innovatie. Ja, maar dan heeft hij het vooral over die paar hele grote bedrijven in Nederland. En dat verwart vaak toch een beetje deze soort discussies. Kijk, ik ben het met hem eens dat bedrijven als Philips en Unilever en dat soort grote beursgenoteerde bedrijven... ...inderdaad ook vaak gedwongen door de markt en door de analisten heel erg bezig zijn met de korte termijn. En met aandeelhouderswaarden. En met efficiëntie, uh, dat, dat zie je ook. Maar ja, Nederland is echt een MKB-land van heel veel kleine bedrijven. En de innovatiekracht en ondernemerskracht daarvan is juist ontzettend groot. Ja, maar we zijn wel gezakt hè, op de ranglijst van, van plaats 5 naar plaats 8. Ja, maar kijk, weet u, er zijn geloof ik 200 landen. En we staan nog steeds in de top 10 als een van de kleinste landen in de wereld, zeg maar. Zijn we nog steeds heel sterk. En dat hebben we echt te danken aan, uh, aan heel veel innovatief ondernemerschap. Uh, waar ik het met hem eens ben, is dat we daar wel voor moeten waken... Hè, dat we die positie vasthouden. Daar pleit ik ook voor veel meer ruimte voor ondernemerschap. Maar dat doen we nu juist niet, die positie vasthouden. Want we zijn aan het dalen. En als die trend zich voorzet, dan kun je zo uit die top 10. Nou ja, maar goed, daarom is het ook verstandig om, om uh, inderdaad die ondernemers in veel meer ruimte te geven. Niet door te gaan met lasten verhogen. Uh, want, want daardoor gaat namelijk de investeringsbereidheid van bedrijven naar beneden. Ja, maar dan ligt u het alleen bij de overheid neer. Het gaat ook om wat de bedrijven zelf doen. Hè? Dat ze zelf vooral naar de aandeelhouders kijken en dus te weinig aandacht geven aan het innoveren, aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Ja, nieuwe visies. Ja, maar dat zie je dus vooral bij die hele grote beursgenoteerde bedrijven. Maar ik praat over die hele grote volume. van meer dan 99% bedrijven in Nederland, zijn namelijk MKB-bedrijven. Uh, en daar is juist de, de, de focus, vind ik, de laatste jaren veel meer op innovatie gekomen. Heel veel kleine bedrijven zien dat als ze niet innoveren en vernieuwen... dat ze echt niet verder komen, dat ze die concurrentie niet aankunnen. En ik ben eigenlijk heel optimistisch daarover. Uh, over die kracht die er bij de Nederlandse ondernemers is... om juist heel innovatief te zijn. Voorbeeld daar zei nog iets vanochtend in onze uitzending. Uh, het ging over het topsectorenbeleid he, van minister Kamp. Hij noemt ja. dat uh, geen onverdeeld succes. En met name het MKB profiteert daar onvoldoende van, zegt hij. Ja, maar dat ben ik wel met hem eens. Kijk, het topsectorbeleid is echt ingezet om grote bedrijven, Nederlandse bedrijven, hè, de chemie bijvoorbeeld, en, uh, en ook in de landbouwsector, hè, om die, die, die te stimuleren op die grote internationale wereldmarkt uh, te kunnen concurreren. Uh, maar het biedt inderdaad heel weinig ruimte voor MKB-bedrijven. En dat is, is ook een van de redenen waarom ik zeg, ja, laat dat top, topsectorbeleid bestaan. Maar vooral voor de grote bedrijven. Benoem dat nou gewoon zo. En zorg ervoor dat er echt een heel ondernemend klimaat in Nederland komt. Vooral gericht op starters, op technostarters. Um, zodat echt Nederland een soort startersparadijs wordt in Europa. En daar zal die innovatie echt een enorme boost van krijgen. Maar moet de overheid bijvoorbeeld dan ook innovatiesubsidies geven? Want dat was tot voor kort zo, werd betaald uit de aardgasbaten, maar dat is teruggedraaid. Ja, dat lijkt me ook verstandig. Kijk, subsidie geven, dat heeft weinig opgeleverd. Wat, wat opleveren is ondernemers ruimte geven om hun ideeën waar te maken... om te investeren, Zorg dat ze aan, aan goedkoop aan krediet kunnen komen. Dat zijn veel betere stimulansen dan uh, subsidies. Dank u wel voor uw reactie. Hans Biesel, van de ondernemersorganisatie ONL. En dat staat voor Ondernemers Nederland. Een jaarlijkse scan voor rokers zou ervoor kunnen zorgen dat er veel minder doden vallen door longkanker. Blijkt uit Amerikaans-Nederlands onderzoek. Harry de Koning is hoogleraar aan de Erasmus MC. U was bij dat onderzoek betrokken, meneer de Koning. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, dat klopt. Ja. Hoeveel rokers zouden gebaat zijn bij zo'n scan? Uh, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, omdat we dit echt voor Amerika hebben uitgerekend. Maar uh, uh, uh, die studie gaat over dat we dan alle mensen, alle. ...personen, mannen, en vrouwen tussen 55 en 80... ...met een forse ja, rookgeschiedenis... Ze zijn kunnen of gestopt zijn... ...of ze zijn roken nog... Uh, ...dan eventueel een aanmerking zouden komen. En misschien praat je dan wel over... ...honderden uh, ja, tot duizend sterfgevallen... ...aan longkanker minder per jaar. Want hoe werkt het? Um, ja, het zou betekenen dat je... Uh, ...een, een CT-scan krijgt van de, van de longen. Uh, en dat doet dus met kleine plakjes... ...kan je daar eigenlijk een heleboel vlekjes... ...in de longen zien... Um, en in Nederland hebben we daar uh, een studie naar gedaan. En um, als je dan kijkt of hele kleine vlekjes groeien, binnen drie maanden of zo, kan je daar naar kijken. Uh, al die vlekjes die niet groeien, daar hoef je verder niks mee te doen. En een paar, dus iets van 1% of zo, uh, is waarschijnlijk behoorlijk hard aan het groeien. En die zou je dan even door moeten sturen. Maar op zich is dat dan niet een, een nieuwe ontwikkeling, toch? Die CT-scan is er nu ook al, alleen het wordt niet normaal gesproken gedaan bij mensen. Nee, inderdaad, de CT-scan is, is er wel. Het is wel zo dat dit wel de nieuwste technieken nu zijn. Dus, dus de CT-scan van, uh, ja, van vijf jaar geleden of tien jaar geleden. die zou eigenlijk nog niet goed genoeg zijn om deze kleine, hele kleine vlekjes te zien. Uh, maar inderdaad, een groot verschil is: tot nu toe konden we eigenlijk op dit gebied. Uh, om longkanker vroeg te ontdekken, helemaal niks. De gewone röntgenfoto, daar, daar zie je al die hele kleine vlekjes niet op. Uh, en dit is in die zin wel nieuw. Ja, en, en inderdaad. Uh, je zou uh, in, in een ziekenhuis een CT's scan kunnen ondergaan. Maar ja, meestal is de ervaring met het bevolkingsonderzoek dat je dat eigenlijk heel hoog kwalitatief moet doen. En dat er ook eigenlijk mensen moeten naar gaan kijken met een soort screeningsblik. Hè? Ja. Uh, en dat is vaak wel verschillend. En nu zei, dan, dan zou je mensen tussen de 55 en 80 jaar moeten nemen in dit geval? Ja, ja, dat is wat die studie uh, uh, heeft aangetoond, van, uh, je moet niet vroeger dan 55 beginnen, je moet uh, niet later dan 80 doorgaan uh, en je moet uh, inderdaad in uh, ja, belangrijke mate gerookt hebben of, ja. of aan het roken zijn. Maar hoe ja. weet je dat als je die mensen een uitnodiging wilt sturen? Bij, bij vrouwen met borstkanker kan het natuurlijk uh, makkelijk dat je alle vrouwen een uitnodiging stuurt, maar met rokers weet je dat niet? Ja, dat is hier inderdaad een, een, een, een nieuw probleem in feite. Uh, maar ik denk dus inderdaad dat je toch, toch mensen in de, die leeftijdgroep moet aanschrijven... en moet vragen naar hun, naar hun ziektegeschiedenis, denk ik. Ik denk dat dat toch de manier zal zijn. Omdat als je vraagt, van, nou ja, meldt u zichzelf maar aan... Ja, dan ben ik bang dat er gewoon maar een, ja, een gedeelte wel komt... maar een heel belangrijk gedeelte wat ook risico loopt, komt misschien niet. Dus, dus dat is best wel, een, best wel ja, iets nieuws, iets spannends... wat we niet kennen van, uh, van die andere, andere bevolkingsonderzoeken... waar leeftijd zo belangrijk alleen ja. is. Dan nou moet ik denken aan de kosten in de zorg. Dit zal ook niet goedkoop zijn. En roken en donkakken die daardoor veroorzaakt wordt... is natuurlijk wel te wijten aan slecht gedrag. Moet je daar dan heel veel kosten aan uit gaan geven? Ja, dat is. Dat we wisten die dat die discussie zou komen op het moment dat we überhaupt hier naar gingen kijken. Uh, en is een hele terechte vraag. Uh, maar en en dus als eerste moet je het ook tegen iedereen zeggen, alsjeblieft stop morgen met roken en laat jonge kinderen niet beginnen met roken. Uh, maar de ervaring leert gewoon dat als dat heel veel mensen uh, die roken, het heel moeilijk is om ze ervan af te krijgen. Dus, dus wat, het kan best zijn dat voor die mensen deze ja, CT-scan gewoon effectiever is dan elke poging. We moeten het wel proberen, maar de ervaring leert van dat dat heel moeilijk is. Um, ja, het, het risico is zo hoog uh, dat er zijn nu analyses al gedaan waarin het lijkt dat het zelfs kosteffectief zou kunnen zijn, omdat je maar een kleine hoogrisicogroep voor dit onderzoek laat, laat binnenstromen. Ja. Dus als je niet groot risico moet lopen, moet je vooral geen CT-scan ondergaan natuurlijk. Ja. Duidelijk. Dank u wel. Harry de Koning, hoogleraar aan het Erasmus Medisch Centrum. Tot 12 uur okay. is dit uh, de ochtend. Nieuw programma van Karo en NGV hier op Radio 1. En als u al last had van de maandagochtend-blues... dan gaan we die nu definitief verhelpen met een vrolijk liedje. Het 2008. Hier is Jason Rez. Make it mine. Wake up everyone. How can you sleep at a time like this? Unless the dreamer is the real.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 Ik ken hem via het album uit 2008, We Sing, We Dance and We Steal Things. Dat was Jason Mraz. Ik ga hem even pakken. Applaus, komt-ie. 25 jaar na de dood van Johnny Jordaan... gaat de ochtend op zoek naar het geheim van de volkszanger. Je moet niet naast je schoenen lopen als volkszanger. Bestaan ze nog? Zo is het eigenlijk gekomen. Wie luistert naar? Ja, de, de jeugd kent alleen hazes. En wie zingt het levenslied nog zoals het bedoeld is? Uiteindelijk is het gewoon amusement. Deze week in de ochtend met hart en ziel. Volg de muziek. Nou, wat we iets wil snappen van de volkszanger van nu... moet eerst in het verleden duiken. En dat hoort u in deel 1 van de serie Met Hart en Ziel... van verslaggever Anne van der Veen. Ergens in Amsterdam... en als ik dan het hoekje omga... dan staat er nogal wat... Dit is Maarten Eilander. Nou, zal ik er eens eentje pakken? Uh. Hij is muziekarchivaris en lid van Stichting De Weergever. Bij hem in de kelder liggen ontelbaar veel 78 toerenplaten. Heel veel platen. Ik weet niet. Uh, moet ik tellen? Nee, weet ik niet. Waaronder veel bijzondere exemplaren met volkszangers erop. Ja, ja, ja, want volkszangers horen erbij. Niet alleen bij Eilander liggen veel platen. De meeste 78 toerenplaten zijn in het bezit van particulieren. En liggen dus niet veilig opgeborgen in een archief. Het is een probleem. Ik, ik had graag een nationaal muziekarchief uh, gezien. Maar dat is er niet. Dus uh, ja, we moeten het doen met, uh, zoals het er nu bij staat. Hoe ver terug moeten we? Uh, zullen wij met... Naar 1920 teruggaan, dat is overzichtelijk, de jaren 20. Dan zijn die platen ook alweer een beetje verstaanbaar. Ja, een van de grote volkszangers uh, van die tijd, van de jaren 20. Dat is wel Willie Derby, denk ik. Een bekende naam, hè? Zeker. En Johnny Jordan heeft veel van Willie Derby gezongen. Moeder verloren de strijd, ging naar de eeuwigheid. En kleine Henko Straat. Bracht de moeder mee naar het graf. Maar hij besefte niet, ondanks zo'n groot verdrag... Wat maakt een zanger een volkszanger? Dat hij gelooft waar hij in zingt. Bij de muur van het oude kerkhof. Ik denk dat dat het, de het Ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is. Dat hij de boodschap over kan brengen. Aan de muur van het oude kerkhof bijvoorbeeld. Oven. Wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier... U kan alles in dat. Uh, ja. ja, dit is natuurlijk een klassieker. En uh, ja, er wordt nog steeds veel gezongen. Was dit de grootste? Willy Derby. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat Louis, dat Louis Davids de allergrootste was voor de oorlog. Gaan we zo ook even naar luisteren? Er wordt zo netjes gepraat. Voor een volkszanger? Ja, maar dat is uh, ook altijd zo geweest. Uh, uh, Johnny Jordaan, die kon niet anders. Die, die praatte echt zo plat en die, die, die, die kon niet anders. Daarom was Johnny Jordaan ook uh, wat dat betreft vrij interessant. Maar uh, voor Johnny Jordaan sprak iedereen altijd keurig ABN. Dus vroeger sprak een volkszanger niet plat? Nee, absoluut niet. De grootste, allergrootste dan, volgens u? Ja, de kleine man. De grote kleine man, Louis Davids. Zodra ik 16 jaar ben, heeft moeder me gezegd: Mijn kind vertrouw het man manvolk niet die keren op duizend slecht. Hij heeft zoveel betekend voor, voor, voor de ontwikkeling van de uh, Nederlandse muziek. Dus eerst uh, amusement zanger. En toen is hij samen gaan werken met Bob Bauer. En eigenlijk zijn ze de, de uitvinders de van, van de musical, he, het volkstoneel. verliefd, want dan ben je verloren. Je erin. Dat allebei je oren was nooit verliefd. Volkse verhalen, dat was heel nieuw in die tijd. He, want tot die tijd ging het toneel over koningen en hertogen... en mensen van, van de goede Kring. En ineens ging gingen, uh, gingen een stuk over het volk zelf. En daar moesten liedjes bij. En Louis Davids die, uh, schreef die liedjes. En dat speelde zich af in de Jordaan. Een genre is geboren, zullen we maar zeggen. He, en, en ja, die, dat heeft zulke mooie klassieke liedjes opgeleverd. En dan zit hij nog maar aan het begin van zijn carrière. En neem nou een liedje als uh, Word Nooit Verliefd, joh. He, het is toneelspel natuurlijk. Hij doet als Rotterdammer, gaat hij ineens in het Amsterdam zingen. En, en, ja, en toch is het geloofwaardig. En de melodie, ja, dat kent natuurlijk iedereen nog steeds. Maar de Jannissen van deze wereld hebben het eigenlijk hieraan te danken? Zeker. Als, er, als Louis Davids er niet was geweest... Dan, uh, ja, dan had het er toch allemaal wel heel anders uitgezien. En door hem mag de volkszanger een accent hebben. Absoluut. Ja. En morgen hoort u Chris van der Storm. Hij heeft net zijn eerste nummer op cd gezet. En toen hebben ze me horen galmen. En toen hebben ze gezegd, nou ja, dat lijkt me hartstikke leuk... als je even naar beneden komt om te praten. Zo is het eigenlijk gekomen. Ze vraagt nooit, maak je van mij is vrij. Want ze weet, dit gaat voorbij. Zoiets. De Ochtend. Stand.nl en uh, dat doen we ook. De hele ochtend door. Hè? Tegen half en tegen heel uur kunt u reageren. De stelling staat al een tijdje op onze site. De vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Daar is nu door uh, zo'n 150 mensen op gereageerd. 42% is het eens met de stelling, 58% is het oneens. Daar wordt op die site ook gereageerd. Hier zegt iemand, als je kwaliteit wil hebben... dan moeten raadsleden behoorlijk worden beloond. Verder moeten al die kleine lokale partijen worden geweerd uit de raad. Daar zitten de baantjezagers en de one issue leden die verder geen kennis van zaken hebben. Gewoon een Drempel van 5% instellen en het probleem is opgelost, zegt deze meneer of mevrouw. Uh, nee, betere mensen levert beter werk op. Uh, dit is ook de discussie bij leraar. Meer salar salaris levert beter op. Een knullig persoon levert geen beter werk uh, door meer salaris. Ik ben eigenlijk niet helemaal duidelijk of deze nou het eens is uh, of oneens met die, met die stelling. Um, uh, uh, dan heb ik hier eens, nog wat eens Ik denk eens. Als je meer Eente. betaalt, krijg je betere mensen. Een beetje lastige motivatie, maar uiteindelijk eens dus. Dan nog wat reacties via Twitter. Mevrouw Loofhutjes, elke dag reagerend. Ik ben benieuwd hoe het is met mevrouw Opden-Brouw. Uh, investeer niet in beloning, maar in deskundigheidsbevordering. Dat is goed voor de politiek en voor de raadsleden. En Ronald Pleij zegt, standpunt uh, onzin. Je gaat de politiek in met idealen. Uh, en om de wereld te verbeteren, moet daar altijd geld tegenover staan. Wil Terpstra zat 15 jaar in de politiek in Kerkrade... als raadslid voor de lokale partij Burgerbelangen... en als wethouder Financiën. Afgelopen april is die gestopt met zijn werk in de raad. Meneer Terpstra, goedemorgen. Goedemorgen. Was u ook zo'n uh, niet betekenend lokaal partijtje met een one issue... waarover gesproken wordt in de reacties? Nee, wij waren lange tijd de grootste fractie in de gemeenteraad in Kerkrade. Kijk eens aan. En als grote fractie, herkent u het om, uh, dat het lastig is om, om goede raadsleden te vinden? Ja, als je het woord goed in de zin gebruikt, wel. En hoe bedoelt u? Nou, je vindt uh, voldoende mensen die voor, uh, voor toch een flinke duit. wel in die raad willen gaan zitten. Maar je vindt te weinig mensen met kwaliteiten. Om, uh, om, er een gevoet, uh, om een gevoel erbij te krijgen dat je ook de juiste besluiten neemt. Nee, nou ja, u heeft het idee dat nu al mensen voor het geld kiezen? Absoluut. Terwijl er wordt gezegd dat de, be de beloning is helemaal niet zo hoog nog? Ik ben zelf begonnen als, uh, als uh, gewoon. Uh, lid van de fractie, zijnde burgerraadslid, onbetaald. Ja. En dat vond ik prima. Want u toen bent het ook echt geleerd. vanuit ideële motieven gaan doen. Ik heb toen heel veel geleerd. En dat kostte veel tijd, maar dat was, dat was hartstikke ja. leuk. Maar waarom bent u eraan begonnen destijds? Uit belangstelling. Voor de belangstelling, politiek? Belangstelling, iets willen doen, uh, ja, uh, iets willen bereiken, mee willen praten en uh, ja, niet aan de kant staan en niks doen. Ja. En wat, wat wordt er dan vooral van je verwacht? Ja, dat denk, ik denk dat je vooral veel kennis vergaart. Dat je heel veel leest. En uh, ja, dat je vooral uh, hard je best doet en uh, goed luistert naar mensen. Maar dat je, denk ik, vooral uh, je heel goed verdiept in de stukken die je aangeboden krijgt. En de hulp die je krijgt, omdat je die vooral oppakt. Ja. Maar meneer Terpsen, dit klinkt allemaal heel idealistisch. En dat beeld willen we allemaal graag hebben van politici. Ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, in al hun drukte nu zeggen van ja. Ik heb best wel belangstelling, maar als ik er dan echt helemaal niks voor terugkrijg... en een hoop tijd in moet steken? Dan... Nee, ik ben het volkomen eens dat je, dat je, dat je mensen uh, vergoedt... Uh, waarbij het toch altijd een combinatie van idealisme en, en, en, en financiële prikkels zal moeten zijn. Uh, ik, uh, ja, ik zie al te veel mensen in raden uh, waar ik het sterke gevoel van heb... dat, dat met name de financiële prikkel... ...ze in deze tijden weer in beweging brengt... ...en, en, en het, de jaren daarvoor niet... En dat zijn wel goede mensen dus in uw ogen? Nee, dat zijn o, dat geen zijn goede mensen. Niet de goede mensen. Ja. Nee, die komen dus eigenlijk alleen maar op dat geld af. Ja, want je ziet dus steeds weer terugkerende vreemde fenomeen... Dat er, dat er mensen binnen, dat, binnen het raadgebeuren ineens actief worden. Zo, zo gauw als de verkiezingen eraan zitten te komen. En dat je voor de rest van de, van de, de, rest van de tijd. Zie je, zie je ze amper. Zou ook het imago mee kunnen spelen. van gemeenteraadspolitici? Ja. Want die staan. Absoluut. Ja, je hebt natuurlijk ook wat relletjes gehad, weer de laatste tijd. Ja, ik denk dat het imago van de, van, de, van de gemeentepolitiek. politiek in het algemeen. gewoon ook niet goed is. Ik heb gemerkt dat, dat heel veel mensen uit, uit mijn eigen netmerk, netwerken... mij nadat ik opgestapt was uh, ja, vooral uh, meegaven van... luister, ik begrijp voorkomen uh, dat, je, dat je hier niet langer zin in hebt. En, uh, en we hebben nog steeds afgewacht wat je er in godsnaam deed. Maar waar, waarom bent u dan gestopt... Nou, om, mede omdat ik erg afgeknapt ben op, uh, op, op, op, op het college waarin ik zat... waar, waar, we, waar ik vond, en dat is altijd mijn persoonlijke opvatting... dat wij uh, de raad slecht informeerden, de raad slecht meenamen... in een in, in, in, in, in, in, in tijd van waarin bezuiniging noodzakelijk is... waarin heel veel op gemeentes afkomt. En dat uh, het, uh, het kennisverschil tussen college en raad alleen maar groter werd. Nou ja, dus het ligt niet alleen aan gebrek aan kwaliteit bij de raadsleden. Je kunt het ook nog bij het college zoeken. Ja, maar er zijn misschien in uw geval, colleges, in ieder geval colleges die dat goed uitkomt. Ja, ja ik wel net zeggen, het kan ook zo zijn dat het college denkt... nou, die raad is zo, uh, zo wankel, We uh, sturen ze lekker met een kluitje het riet in. Ja, dat gevoel had ik in ieder geval dat in de kerk. Dat en en dat was voor u de drempel om te zeggen, van, of de druppel moet ik zeggen... Om, om, om, om ermee te stoppen? Ik ging daar heel slecht van slapen, mag ik u zeggen. Hm. Wilt u dan, heeft u zelf dan niet de neiging om iets te ondernemen... waardoor het allemaal weer wat beter wordt? Ja, dat heb ik eigenlijk heel lang gedaan. Hoe dan? Ja, door vooral in de politiek actief te zijn en te blijven. Kijk, ten slotte op, op, op 15 jaar uh, uh, politiek activiteit, actief zijn, kijk ik terug. Dus ik bedoel, dat is niet, dat is niet, niet kort. En uh, ja, ik heb er met heel veel... Uh, nee, maar ik bedoel meer echt raadsleden zelf te benaderen van. Of mensen te benaderen ja, vanuit. Ja, dat dat is, zou een uh, goed uh, raadslid zijn, die moeten we hebben. De raadsleden uh, kunnen heel slecht tegen, tegen kritiek. Denken dat uh, ja, het voldoen aan de kieswet, CQ, het vergaren van voldoende stemmen. Uh, dat, dat, uh, dat dat voldoende is. En dat uh, men daardoor uh, niet ontvankelijk hoeft te zijn voor ja, kritiek. Ja. Het zijn ja. net echte politici eigenlijk, hè? Dat ze niet echt uh, tegen kritiek kunnen. Ja. Heeft u, dat... u wel een andere leuke tijdbesteding gevonden, meneer Terpstra? Wat... Fantastisch, oh. ja. Ja, wat, wat doet u nu? Nou, ik ben uh, vanaf uh, ik ben 58 jaar. Ik ben vanaf mijn 22e zelfstandig ondernemer. En uh, ja, heb, heb ondernemersideeën voldoende. En ben op dit moment... Uh, ben ik alweer actief in een oud vak, ik ben van de Goud en Edel Goudsmit. Ja, Daar gaat de ben, tijd nu ben, in zitten. Ik ben zo aan het proberen om, uh, om uh, een einde te maken aan het wachtgeld. Ja. Uh, dank u wel dat u reageerde. U uh, reageerde dus ook op die stelling. He. De vergoeding voor raadsleden moet omhoog, wat hem betreft dus niet. Wilt u nee. reageren, dan kan dat. En uh, straks tegen uh, Elfen dan doen we weer uh, wat re telefonische reacties. 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. Twitteren eens of oneens. Doe het met Hekje Standpunt. Of via uh, de gratis Standpunt.nl-app. Dit is Radio 1. Het zijn halverwege de ochtend. Het is half elf. Door Almeegens met het NOS-journaal. De eerste Nederlandse militairen vertrekken vandaag naar Mali... om de Nederlandse deelname aan de vredesmissie voor te bereiden. Ze gaan onder meer een kampement bouwen. 14 kwartiermakers zijn het. Ze bereiden de komst voor van de hoofdmacht van 350 Nederlanders. Het is de bedoeling dat die in maart naar Mali gaan. In Amersfoort is rond de jaarwisseling een tweede kat... dodelijk mishandeld met vuurwerk. Volgens haar baasje is het dier gevangen, vastgebonden... in een put gegooid en opgeblazen met een vuurwerkbom... De politie kan dat nog niet bevestigen. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd daar in Amersfoort. Vorige week werd in de wijk Schothorst in Amersfoort ook al een kat dodelijk mishandeld met vuurwerk. Vliegtuigonderhoudsbedrijf Fokker Services zit in de problemen en moet reorganiseren. Doordat er steeds minder Fokker vliegtuigen zijn, omdat de vliegtuigbouwer in 1996 failliet ging, neemt ook de hoeveelheid werk voor Fokker Services steeds verder af. Het is verder ook niet gelukt om voldoende opdrachten voor andere vliegtuigen binnen te halen. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, John Bakker. En nog een korte file op de A20. Van hoek van Holland naar Gouda. Bij Knopenterprechtseplein. Twee kilometer. En er is ook wat vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Utrecht overvecht en Den Dolder rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding. En de vertraging meer dan een uur. De ochtend. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz is Martijn Kolen. En die komt uit Hengelo. En straks bespreken we de uitslag van de gewelddadig verlopen verkiezingen in Bangladesh. En mensen die krijgen een enorme wegtrekken van dit liedje, daar zijn er die vinden het prachtig. 1970, Neil Young en Only Love Can Break Your Heart. Na de chaotisch en gewelddadig verlopen verkiezingen van gisteren is de uitslag binnen van de verkiezingen in Bangladesh. Zoals verwacht heeft de regeringspartij een monsterzege behaald, maar de uitslag is zeer controversieel. Deze inwoner van de hoofdstad Dhaka gelooft er weinig van. De kranten hebben het over massale fraude in de stembureaus van Dhaka en over de vele doden tijdens de verkiezingsdag. Ik accepteer de uitslag dan ook niet, zegt deze man. NOS-correspondent voor Zuid-Azië, Lucas Waagmeester. Ja, heeft hij iets te willen? Hij zegt wel dat hij het niet accepteert. Maar ja, wat doet dat ertoe? Nou ja, op dit moment weten we dat helemaal niet. Maar ik denk dat hij wel een punt heeft. De opkomst is natuurlijk het belangrijkste signaal. Vijf jaar geleden lag die opkomst op meer dan 70%. Gisteren 20%. Dus daar hoor je al aan. Daar klopt echt iets niet. En dat is ook zo. Die weinige stemmen, die waren snel geteld. En die gaan, verrassing, inderdaad bijna allemaal naar de regeringspartij van premier Hassina. De grote oppositiepartijen hebben niet meegedaan aan de verkiezingen. Zij hebben deze verkiezingen geboycott omdat premier Hassina volgens hun de zaak heeft belazerd. Zij heeft de verkiezingen niet eerlijk georganiseerd. En daardoor krijgt premier Hassina nu dus uh, meer dan drie kwart van het parlement in handen. En ontstaat er met deze uitslag uh, van vanochtend uh, dus een hele rare situatie, uh, politieke situatie in Bangladesh. Ja. Nou, dan gaat het natuurlijk al jaren niet helemaal netjes aan toe. Is het dit jaar wel of deze verkiezingen wel een uitschieter? Ja, nee, absoluut. Hè. Bangladesh uh, heeft wel een traditie van redelijk goed lopende en redelijk eerlijke uh, verkiezingen. Dat is natuurlijk allemaal binnen de marges van deze regio, zal ik maar zeggen. Maar uh, Bangladesh is absoluut niet een, uh, een notoire... Uh, uh, is, is niet een notoire land als het hier om gaat. Hè. Vaak zijn er ook buitenlandse waarnemers bij geweest. Uh, er is altijd echt wel, uh, of heel vaak... Een, een, een echt een democratische overgang geweest van regeringen. Uh, maar ja, in dit geval, inderdaad, dit, dit geval ging het aan in aanloop al zo mis... dat ook uh, Europa en Amerika hebben gezegd al voor de, de verkiezingsdag... van wij komen niet, wij zenden bijvoorbeeld geen waarnemers. Want uh, dat, dat zien we op dit moment gewoon niet zitten. Zij hebben dus op voorhand al gezegd, dit wordt geen eerlijke race, ja. Wat gebeurt er dan nu? Wat gaat er gebeuren? Nou, het vervelendste wat er gebeurt op dit moment is natuurlijk het geweld. Gisteren was er geweld op de verkiezingsdag zelf. Vandaag ook weer berichten dat leden van de oppositie... Mensen aanvallen die gisteren wel zijn gaan stemmen. Daarbij zijn vanochtend alweer vier doden gevallen. De oppositieleider zegt vanochtend dat er nu een nieuwe situatie is ontstaan. Nu hoeven we niet meer te proberen in gesprek te gaan met premier Hassina, zegt hij. Want zij is vanaf vandaag overduidelijk niet democratisch aan de macht gekomen. De verkiezingen waren een farce. En hij kiest dus echt voor de harde lijn. Geen onderhandelingen meer, geen verzoeningspogingen meer... En dat betekent dus ja, dat er onherroepelijk nieuwe confrontatie aan zit te komen. Stakingen, die zijn al aan de gang sinds vanochtend. Maar ja, zo gaat dat in Bangladesh de laatste tijd vooral ook meer rellen, meer geweld. En dat lijkt opnieuw echt ja, bijna onvermijdelijk uh, in Bangladesh op dit moment. En dat, ziet er natuurlijk wel, ja, dat is natuurlijk toch wel erg verontrustend. Denk je dat de internationale gemeenschap nu alsnog in actie gaat komen dan? Dat is een lastige vraag van Europa en Amerika. Hoeven we denk ik voorlopig weinig te verwachten. Dan moet het wel heel erg misgaan. Hier in India, uh, India is natuurlijk regionaal wel echt een macht hier. Hè. Uh, heeft veel te zeggen in Bangladesh. En India steunt van oudsher premier Hasina. Ook op dit moment, ook in de aanloop naar deze verkiezingen... waar het toch voor veel mensen wel duidelijk was dat premier Hasina... Uh, ja, echt wel de oppositie eigenlijk monddood probeerde te maken... Ook ook in die hele aanloop heeft India echt uh, has, premier Sina wel gesteund en gezegd dat deze verkiezingen eerlijk en democratisch zijn. Het is zeer de vraag ja, hoe na gisteren, na die chaotisch verlopen dag, uh, ook India gaat reageren. Uh, in, er is nog geen officiële reactie van de Indiaanse regering. Ik denk dat we, daar, uh, dat we daar nog even op moeten gaan wachten, ook want India is toch gewend in dit soort situaties eerst de boer maar eens even aan te kijken. Maar ja, dit, dit, dit is inderdaad wel iets, ik denk dat je daar gelijk in hebt, wat snel ook internationaal wel... Uh, tot aandacht gaat leiden, want het gaat echt niet goed op deze manier in Bangladesh. Dankjewel. Voor nu Lucas, Waagmeester van Den Word Wordt 2014 de ommekeer op de huizenmarkt. Verslaggever Marcel Dekkers is deze ochtend op pad met de optimistisch gestemde makelaar Jeroen Stoop. Marcel, volgens mij loopt die man de hele dag met een glimlach op zijn mond. Uh, ja, dat, uh, dat doet hij zeker. En als je met hem in de auto zit van uh, Alkmaar naar Hello, dan probeert hij ook elk huis aan te smeren wat er uh, langskomt. <lacht> Jeroen Stoop van Makelaarsland. Ik heb het geld niet, uh, Jurgen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, ja, goed, je hebt gelijk. Hij weet uh, alles van de woningmarkt. Om niet te vergeten het verkopen van huizen. Nou, Vorige uur uh, heb ik hem uh, de uitdaging voorgelegd... om dat dan maar eens te gaan doen... Het verkopen van een huis. En we zijn dus naar een collega van zijn medewerkers gegaan, Marielle Poldervaart. Zullen we eens naar binnen lopen, meneer Stoop? Ja, prima. Gaan we even contact maken met mevrouw Poldervaart. Doet u de deur even open? Ja, want ja. u bent makelaar. Dan moet ik als eerst naar binnen toe. Goedemorgen, mevrouw Poldervaart. Dit is uw huis. Ja, dit is mijn huis. En u bent ook medewerker, dat moet dan even gezegd worden, van Makelaarsland. Ja. Ik vroeg me meteen af, levert dat dan een voordeel op? Uh, ja. Ja, dat is wel heel lang stil. <laughs> ja, tuurlijk leveren dat voordelen op. Ik ja. wil, ja, ik wil uh, bekijken voor bekijken van nieuwe huizen zitten met je neus bovenop. Ja. Ik heb geen bord in de tuin zien staan... want u bent, uh, behoort tot de categorie mensen die dat dan even weghalen... en dan over een paar maanden het weer terugzetten, toch? Dat klopt, van het voorjaar gaan we het weer proberen. Ja. Ja. Mooi tuin, of uh, mooie, mooi huis, mooie diepe tuin kun je zeggen. Ja. Toch gaat u het verkopen, u heeft meer ruimte nodig. Nou, ja. uh, wat moet dat kosten? Dit huis? Ja. <laughs> Vraagprijs 375.000 euro. Ja, u wilt het verkopen omdat u kinderen heeft en die hebben meer ruimte nodig straks? Ja, we hebben twee kinderen en die worden steeds groter en nemen steeds meer ruimte in beslag. Dus ja. ja. ja. Ik heb begrepen, uh, minister Toop, dat het uh, in de formule van Makelaarsland past... om uh, nou ja, de verkopende partij de, de pitch te laten doen... Als het gaat om het, uh, het, het ontvangen van klanten en zo, uh, dat ga ik u niet aandoen, mevrouw Poldovaert. Dat ga ik meneer Stoop aandoen, want die zegt een goede makelaar te zijn. Dat kan hij nu gaan bewijzen. U krijgt, uh, ik zei een minuut daarnet, maar het wordt 30 seconden. Gaat de gang. 30 seconden, daar gaan we. Hello, onder de rook van Alkmaar is deze prachtige vrijstaande woning gelegen. Het is een woning uit de jaren 30, dat is heel populair. En daarbij is het helemaal mooi dat die ...totaal gemoderniseerd is. Er zijn nog wel die karaktereigenschappen, ...maar verder kun je er eigenlijk zo in. Prachtige diepe tuin, heerlijke zoninval... Uh, ...en een uh, ruime schuur in de achteraan. Kortom, het is zeker de moeite waard... ...om als startend gezin deze woning te gaan bekijken. Ja. Jonge, jonge, jonge, mevrouw Poldevaart, Hoe deed die het? Top, hè? Ja. <lacht> deed je het goed of had u het totaal anders gedaan? Ik had het anders gedaan, minder goed. <lacht> ja. Hoe gaat het eigenlijk als u hier mensen over de vloer krijgt? Is het dan een kopje koffie, een oliebol of wat dan ook? Ja. Een ja. kopje koffie en een beetje uitleg geven over HiLo zelf. Uh, en dan een rondje door het huis, uh, vragen ja. beantwoorden. Ja. Ja. En dan steeds maar die onvergetelijke glimlach die u ja. al de hele ochtend op uw gezicht ja. heeft. Ja. Ja. ja, die heb ik altijd. Ook als u ja. zaggereinig bent. Ook als ik zaggereinig ben. Ja, want het huis moet verkocht worden. Het huis moet verkocht worden. Ja. Het is toch wel belangrijk, zo'n praatje, meneer Stoop. Uh, je moet het maar kunnen, dat kunnen veel mensen niet, toch? Nou kijk, ik denk uh, dat het belangrijk is dat je enthousiast bent over de woning waar je al die jaren zelf in gewoond hebt. Dat is eigenlijk ook de kracht van onze formule, dat je zelf die rondleiding doet ja. en uh, zelf enthousiast vertelt over je huis. Ja. Goed, Marielle poldervaart in een gezin willen ruimer gaan wonen, betekent verkopen en kopen in een krankzinnige tijd. Of dat wel zo slim is, dat horen we straks uh, in een toekomstvisie van een deskundige, namelijk meneer Stoop. Succes, dat gaan we zo meteen uitzoeken. En wij ondertussen de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Martijn Kolen, 43 jaar, uit Hengelo. Hij gaat het spits afbijten voor deze week. Welkom. Dankjewel. je Wat u van spelletjes spelen houdt, dat kan niet anders. Anders dan zou u hier niet zitten. En fotografie is een van de, de grote liefhebberijen. Ja, vind ik het daar wel leuk om te doen. Het is uh, uh, ja, dingen vastleggen, beeld, bewerken. Een portret of meer landschap. Ik kan me voorstellen dat je in Twente best je lol op kan, als het om mooie foto's maken gaat? Mooie omgeving. Daar zijn wel mooie omgevingen. En mooie landschap om te fotograferen, ja. De laatste foto die je vol trots uh, zou willen presenteren? Uh, boah, dan moet ik even goed nadenken. Het schiet me zo niet te binnen. Dus, uh... Aan de kersttafel met het kerstdiner, of niet? Nee, misschien dat, je <laughs> inderdaad. Van een aantal mensen. Uh, de gezellige, gezellige familiekiekjes, ja. die hebben we natuurlijk ook. Goed, nu hier om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. De teller staat dus op nul. Dus uh, u bent degene die de score gaat openen. En als het goed is ook uh, een hoog score gaat neerzetten. Goed, we doen ons best. Succes, wij gaan beginnen om de nieuwsfactor vast te stellen. De Nationale Nieuwsquiz. De Nederlandse militairen vertrekken later vanochtend naar Mali. De Nederlandse bijdrage omvat 368 militairen, 10 politieagenten en een aantal civiele deskundigen. Ze zullen actief zijn in Gao, in het oosten, en de hoofdstad Bamako. Nederland is daarmee onderdeel van de VN-vredesmissie in Mali. Alle militairen en burgers die uitgezonden worden, heel veel succes met hun missie en bovenal een behouden thuiskomst. Ja, vandaag vertrekken dus die eerste Nederlands militairen naar Mali. Een kleine groep kwartiermakers treft voorbereidingen voor de overige militairen. Die dan in maart gaan komen. Vraag 1: hoeveel militairen vertrekken vandaag naar dat land, Mali? Oeh, uh, gokje: 100. 100! Nee, ze zijn er iets minder. 14. In de maart komt dus de rest van die manschap. In totaal stuurt Nederland 380 eenheden. Nu hebben de Defensiebonden kritiek op de kwaliteit van de pakken... die de Nederlandse militairen gaan dragen. Uit welk land komen die pakken? Is vraag twee. Uit China. China inderdaad. De bonden vinden de pakken uit Almelo veel beter. Die zijn namelijk hebben veel meer brandvertragende stof. Het Amerikaanse ministerie van Defensie die koos wel voor die pakken uit Almelo. En uitgerekend wij kiezen dus voor Chinese. Seks. En als inwoner van Hengelo vindt u dat ook. Neemt Zeker, ja. Ja, <laughs> Zeker. Bij vraag 3 hoorde geluidsfragment. Luister goed. Hij wordt gezien als een van de beste voetballers ooit. De Portugese voetballegende Eusebio. Hij oh, was heel sterk, hij was snel. Hij was uh, fantastisch, hij was een hele elegante voetballer. Hij had een geweldige trap, hij was productief. Je moet hem in het rijtje zetten met Cruyff, Pelé, Maradona. Eusebio gaat hem zelf nemen. Goalpunt! Eusebio da Silva-Ferreira is 71 jaar geworden. Hij is de meest geliefde voetballer van Portugal, overleden dus. CBO had verschillende bijnamen, zoals bijvoorbeeld Pantera Negra... of terwijl Zwarte Panter. Maar onder welke bijnaam was hij het meest bekend? Uh, de Zwarte Parel. Dat rekenen we goed, want dat is het ook. De Zwarte Parel, meestal werd er dan nog bijgezegd van Mozambique. Hij werd daar geboren in Mozambique, kwam op zijn 18e naar Portugal. Daar maakte hij furoren. En dan staat nog altijd derde op de eeuwige topscorerslijst van Portugal. De Portugese regering heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Hoe lang gaat die duren? Gokje, vier dagen? Ja, drie dagen is het. De overlijden roept natuurlijk veel reacties en herinneringen op uit de voetbalwereld. Johan Cruijff herinnert zich bijvoorbeeld hoe hij als 15-jarige de ballenjongen was... bij de doorbraak van de CWO. Er komt weer een geluidsfragment aan. De vraag is heel simpel die erbij hoort. Wie is dit? Ik uh, wil altijd met iedereen praten over... Uh over van alles en zeker ook over mijn functioneren. Maar dat doe ik niet in en via de media. Ik dacht dat het kamervoorzitter van Bultenburg was. En dat is goed. Ze was de gast in het programma De overnachting, waar ze uitgebreid sprak over de kritiek op haar functioneren. Ondanks het kerstreces liet de Tweede Kamer gisteren van zich horen... verschillende partijen uit de kritiek op Vitesse. De voetbalclub neemt de Israëlische speler Dan moring niet mee op trainingskamp. En de vraag is in welk land is dat kamp? Uh, Abu Dhabi. Ja, we willen natuurlijk het... De Verenigde Arabische Emiraten. Uh, yes, dat is degene die we wilden horen. Is dat in dezelfde adem? Want dan uh, tellen we hem goed, hè? geloof ik. Zo werkt dat. Abu Dhabi natuurlijk de hoofdstad, maar we wilden het land. voor. Hè? Daar vroeg ik naar. Uh, Mori komt uit Israël en daarom mag hij de Emiraten niet in. Pieter Omzicht van het CDA die noemt Vitesse een club zonder ruggegraat door hieraan toe te geven. We gaan naar de laatste vraag. Daar zijn nog vier punten mee te verdienen. Uh, dit keer gaat het om een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En zo gauw u weet wat het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Bij mij gaan ook volwassenen graag in de ballenbak. 3. Oud-premier Balkenende is groot fan van mij. 2. Ik was voor koningin Maxima een alternatieve inburgeringscursus. Deze week vier ik mijn 25-jarig bestaan op televisie... met bekende Nederlanders en oud-presentatoren. Gokje. Ikea? Ikea. <laughs> nee. Dat is niet goed, nee. Ik zou bijna zeggen, we hebben hier per ongeluk een televisie nog aanstaan. Kijk even naar wat er op dit moment ja. wordt uitgezonden Och, in de herhaling. Jeef, lingo. Ja. Dat is het inderdaad. Ja. Uh, als je het woord goed hebt geraden, dan mag je een bal pakken. Vandaar die ballenbak. In oktober 2006 lekte uit dat het spelprogramma misschien wel eens van tv zou verdwijnen. Zelfs de premier heeft zich toen daarmee bemoeid. Jan-Peter Balken en de, uh, koningin Maxima, die heeft wel eens aangegeven... dat ze naar programma's als Lingo keek om zo de Nederlandse taal een beetje te leren. En dat programma bestaat dus 25 jaar en was daarom onderwerp in de laatste vraag... En dat levert wel punten op. Uh, nee, want ze heeft niet nee, gedaan. Nee, nee, die nee. vraagt niet. Maar ik bedoel oh, het totaal. Ja, het totaal aantal <laughs> punten is vier. Ik heb de stand even bijgehouden. Niels Factor van vier. Dus daar gaan we zo meteen de tweede ronde mee spelen. Goed, uh, dat doen we dus uh, zo direct. Na Raccoon. Dat was het liedje wat uh, tijdens Serious Request uh, werd gebruikt. Het huh? heet... Shoes of Lightning. How I wish for flame that never died.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 There's always an ugly one, give her a chance to grow into a pretty, pretty one. There's always a mean machine, there's always a beauty queen, always so many fools that don't care about the other ones. Bring on the day to come and wear it like a brand new one. Put Raccoon, Shoes of Lightning. We gaan de tweede ronde spelen van de nationale nieuwsquiz. Martijn Kolen zit me echt heel serieus aan te kijken. Ik word er bijna bang van. Moet je niet doen hoor. Oh, gelukkig maar. Maar goed, het zijn ook serieuze zaken. Deze tweede ronde gaat u proberen om de score natuurlijk flink te verhogen. 90 seconden lang stellen wij zoveel mogelijk vragen. U laat ons de vragen uitstellen, dan geeft u het antwoord. Als u het niet weet, zegt u pas, geef wij het goede antwoord. En dan gaan we snel door naar de volgende. Goed. Klaar voor? Ja, zeker. Dan beginnen we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke DJ gaat zich inzetten tegen alcoholmisbruik? Armen van Buuren. Goed. In welke Europese haven werd gisteren door de douane en politie... een grote cocaïnevondst gedaan? Rotterdam. Is goed. Welke Amerikaanse staat liet gisteren weten voorzichtig te zijn... met uh, Mariana-beleid uh, dat ze dat willen versoepelen? Colorado. Dat is niet goed. De staat New York. In Engeland en Spanje worden binnenkort filialen geopend... van welke Nederlandse winkel? Hema. Is goed. Rusland na het na jaren van onderhandelingen een overeenkomst met welk land over de levering van aardgas... Pas. China. Bij het tegengaan van inbraken heeft welke gemeente de hulp van het leger ingeroepen? Amsterdam. Correct. Hoe heet de short track schaatser die de 500 meter won en geblesseerd raakte aan zijn schouder? Pas. Van de Wart. De president van welke Europese centrale bank zei gisteren dat de crisis in de eurozone nog niet voorbij is? Uh, Griekenland. De Duitse centrale bank. In delen van de Verenigde Staten wordt een recordkou verwacht tot maximaal welke gevoelstemperatuur? Min 50 graden. Dat is dus goed. Wie ontving gisteren de Gouden ganzenveer 2014? Oh, heb ik gelezen. Pas. De Belgische schrijver David van Rijbroek. In welke gemeente kunnen arbeidsmigranten... zich vanaf vandaag inschrijven in het register niet ingezetenen? Ehm uh, Schravenzand. Dat is Rotterdam. Door de winnende goal van welke speler... is Manchester United gisteren uitgeschakeld... in de derde ronde van de FA Cup? Dat was een gokje. Eh... Uh... Nee, pas. Wilfried Boning. Wat krijgt Curaçao de komende maanden van Nederland... om iets te doen tegen een golf overvallen? Een drone. En ja, Dat is goed. Om een mand vliegtuigje. Ja. Dus dat die punt goed. zit er nog bij. Het duurt af en toe net te lang, hè? Met ja. antwoord geven. Ja, dan, dan raakt er voor kostbare tijd verloren. Maar goed, In totaal hebben wij zes vragen. Heeft u goed beantwoord. Dat vermenigvuldigen wij met vier. Daarmee komt u op een totaalscore van 24... Nou, of dat genoeg gaat worden voor het eind van de week? Ik ben er bang voor. Nee, dat denk ik ook niet. Ik nee, wil nooit dat negatief lastig, zijn ja. zo aan het begin van de ja. week. Maar ja, ja, het moet ook realistisch zijn, hè, wordt ja. er dan gezegd. Ik kan in ieder geval wel twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience meegeven. Een mooie DVD van Penosa, Een fantastisch bijzondere USB-stick. Als je het maar leuk brengt, dan klinkt het toch ook fantastisch. En een mooie radio. Nou, hartstikke mooi. Dus dat sowieso. En, en, en uh, dank u wel voor het meedoen. En bedankt voor het, uh, het meer mogen doen. We hebben het graag gedaan. Dan Stand.nl, als gezegd, verdeelt hij over de drie uren die dit programma de ochtend duurt. En dan zo tegen het half en tegen het hele uur kunt u reageren. Op deze stelling, de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Er gebeurt op de site al best wat. Intussen bijna 300 mensen, zie ik, gereageerd. 41% is het eens met de stelling. 59% is het oneens. Zijn er nog verder wat reacties? Nou, ik las op nu.nl, die vond ik wel interessant. Dat er werd geschreven, dit moeten de ouderen, 50 plus, hoogopgeleide mensen doen. De ouderen zijn namelijk relatief wijs. Hebben levenservaring. Hebben vaak geen kinderen meer thuis wonen. Of geen kleine kinderen. Je moet natuurlijk geen druk werk ernaast hebben. En bovendien wonen in kleinere gemeentes ook vaak oudere mensen. Dus daarmee zou het probleem opgelost kunnen zijn. Uh, andere reacties nog. De kwaliteit van gemeenteraadsleden moet omhoog, schrijft iemand op onze site. Meer langetermijnvisie en overallvisie, minder eigen stokpaardjes en stemmenwinst in het vizier. Daar kan een betere beloning bij horen... maar het begint bij meer beleidsondersteuning voor de fracties. Kijk aan. reageer kan via de gratis app van Stand.nl. U kunt twitteren eens of via Hikje Stand. Uh, We hebben natuurlijk die website, www.stand.nl... maar misschien nog veel beter om gewoon te bellen. En dan horen we die reactie van u misschien ook in onze uitzending. 0800-1101. Dat is het gratis nummer. Stand.nl, goedemorgen. Ja, met Roel de Ruijt spreekt u. Daar is die. Goedemorgen. Ja, uh, ik, uh, ik vind die, uh, die uh, beloning uh, voor de, sommige gemeenten nog veel te hoog. Ik woon in de af van Twente. En als ik zie wat zij de afgelopen tien jaar hebben uh, gepresteerd in negatieve zin... dan is elke euro nog te veel betaald... En zelfs de, de fractievoorzitters kwamen een paar maanden geleden tot de conclusie... dat ze te weinig kennis hadden van het hele gemeentelijk gebeuren. Dus, dus zelfkennis in negatieve zin hebben ze wel. Maar uh, ik, uh, de, de kwaliteit van de gemeenteraadsleden die is erbarmelijk in sommige ja. gemeenten. Onder andere in de gemeente van Twente. Ja, maar misschien is het juist wel daarom, meneer de Ruiter. Als je wat meer betaalt, dan krijg je misschien betere mensen. Ja, dat, dat zou je denken, maar... Uh, het uh, is de vraag of dat, uh, of dat gelijk met elkaar oploopt. Uh, ik, uh, ik denk dat er een hele hoop op afkomen. Uh, en, en dan is het nog maar de vraag of die kwaliteit inderdaad verminderd wordt. Bovendien is het ook zo dat uh, uh, je, je merkt ook dat in plaats van de gemeenteraad uh, bestuurt het vaak de, am de ambtelijke top uh, bestuurt. Ja. Ja. Dat... Dus, dus en, en, en, in, die, in die tien jaar dat de gemeente Hof van Twente bestaat ja. uit een samenvoeging, zijn er gigantische claims uh, ja. op de gemeente afgekomen uh, vanwege uh, wanbeleid. Ja. Het is duidelijk, u hebt geen hoge pet op van de, de gemeente Hof van Twente. Dank voor uw reactie. Goedemorgen, Stand.nl. Oh, goedemorgen, met uh, Annette Wilde. Ik ben uh, raadslid van de Lieropse Lijst. Uh, uh, kijk eens aan, de partij die gaat verdwijnen. Ja, precies. Jeetje, ja. vervelend hè? Ja, heel ja. jammer. Ja. Maar zou een beter salaris, een betere vergoeding... nou uh, de problemen hebben voorholpen? Nou, ik, ik, vind, ik vind het opmerkelijk dat opeens die raadsvergoedering... Uh, uh, het lijkt dat dat opeens het item uh, aan het worden is... En, uh... Nou ja, voor mij als raadslid en dat ik ook voor mijn collega's is raadsvergoeding nooit de motivatie geweest om, om raadswerk te doen. En eh, ik vind het ook een prima vergoeding. Kijk, eh, gisteravond in de nieuwsjour was het ook eh, de, de conclusie dat met name kleinere gemeenten moeite hebben om raadsleden te vinden. Mm -hmm. En eh, dat, dat vind ik dan wel een item. Kijk, als je fulltime werkt en eh, je zegt van nou raadslid, raadslid erbij zijn, dat, dat gaat niet. Uh, qua tijd, maar als ik minder zou kunnen werken... dan zou ik raadswerk goed kunnen doen. En daar zou dan vervolgens een raadsvergoeding tegenover staan... die dat uh, op kan vangen. Dan kan dat mensen inderdaad net over de streep trekken... om ja. dan wel die job te gaan doen. Dus in die zin doet de vergoeding er wel toe? Ja, in die zin wel, ja. Met name inderdaad uh, uh, in, in kleinere gemeenten, in grotere gemeenten... Als je daar raadswerk doet, dan is die vergoeding in mijn optiek zodanig dat je daar inderdaad dat als een vervangende uh, een vaste baan kunt, uh, kunt zien. En in kleinere gemeenten is dat, uh, is die raadsvergoeding, uh, want die, die is gerelateerd aan het aantal inwoners, is, is niet een vervanging van een, uh, uh, van een gewone werkdag, zou ik maar zeggen. Nee. Okay. Duidelijk, dank u wel. Mevrouw. Graag gedaan. Tot de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Dat is de stelling dus in stand.nl. Straks nog een blokje met reacties doen we tegen half twaalf uh, op de site. 287 mensen nu intussen gestemd. 40% eens met de stelling. 60% eens. U kunt blijven bellen 0800-1101 via de site www.stand.nl. Twitteren met hekje standpunt. Of reageren via de gratis te downloaden. app van dit fijne onderdeel van de ochtend. Stand.nl geheten. Nieuws heeft een nieuw geluid. De Israëlische oud-premier Sharon verkeert in levensgevaar. De Nieuws-PV. De kraan gaat open, ga mee met de stroom. Met Willemijn Veenhoven. Faisa. Ben je een beetje in shock of is het alweer helemaal normaal dat je terug bent? En... Ja, wat denk je? Felix Murders. Natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Nieuws heeft een nieuw geluid. Hou je vast, laat ons niet los. De Nieuws-PV. Elke werkdag van 12 tot 2 op Radio 1. Het nieuws van, van alle kanten. kanten.